7 uur. Mariette Krol met het NOS-journaal. In de Iraanse hoofdstad Teheran is onder meer bij een universiteit... protest uitgebroken tegen het regime. De betogers zijn kwaad op de revolutionaire garde... en op de hoogste leider Gamenei. Ze vinden dat ze door hun eigen leiders zijn voorgelogen. Nu blijkt dat het passagiersvliegtuig dat woensdag bij Teheran neerstortte... toch door een Iraanse raket uit de lucht is geschoten. De autoriteiten sloten dat eerder nog uit... In het vliegtuig zaten tientallen Iraniërs. En bij het protest zou de oproerpolitie traangas hebben ingezet... en mogelijk is er ook geschoten. Steeds meer voetbalclubs spannen een juridische procedure aan tegen hun gemeente... over het kunstgrasvoetbalveld met rubberkorrels. Achter de zaken zit een milieuorganisatie en een actiegroep van bezorgde ouders. Vorige maand legde de rechter, de beheerder van voetbalvelden in Enschede... een boete op van duizenden euro's omdat de rubberkorrels in het milieu terecht waren gekomen. Het onderzoek van de NOS blijkt dat maar heel weinig beheerders maatregelen nemen... om de rubberkorrels op de velden te houden... zoals het plaatsen van kantplanken en het vegen van de verharding rond de velden. In een moskee in Bergen-op-Zoom hebben honderden mensen twee mannen herdacht die zijn omgekomen bij een auto-ongeluk in België. De slachtoffers waren 19 en 21... Ze zaten in een auto die gisterochtend totaal vernield werd gevonden langs de A12 bij Antwerpen. Waarschijnlijk zijn ze de avond daarvoor al van de weg geraakt. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. En ondanks regenachtig weer hebben in de Schotse stad Glasgow zeker honderdduizend mensen meegelopen... in een mars voor Schotse onafhankelijkheid. De betogers willen dat Schotland zich afscheidt van Groot-Brittannië... en hopen op een nieuw referendum over die kwestie... Het was de eerste demonstratie van zeker acht die er voor dit jaar gepland staan. Het weer vanavond wolkenvelden, maar droog. En Vannacht niet kouder dan 4 graden. Morgen vooral in het noorden regen en ongeveer 8 graden. Maar door de wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Qui dit proche, de dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls Dit dit crise, dit monde, et dit famille, dit tiers monde Dit dit fatigue, dit réveil, encore sourd de la veille alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse Alors on danse Alors on danse Alors on danse, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse.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 Hello. Je te dis deuil car les problèmes ne viennent pas seuls Kiti Christ, les dix mondes, qui famille, dit tire-monde, qui t'y fatigue, qui réveille On bosse sous de la veille, alors on sort, pour oublier tous les problèmes Alors on danse Alors on danse Alors on danse Alors on danse, alors on danse. Alors on danse. Alors dan,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 Amen La la la la la con con con con con con con con con con Go down, go down now, now. Do what I want, what I like and do Go